Het goede leven, de nacht van, de nacht van. Met Adeline, natuurlijk. Ja, dat is een... Jullie moeten wel reeds mee We zijn zo We gaan ja. Dat weet je niet! Die tingel is perfect, hartstikke <lacht> leuk, Spontaniteit. Is het ja, toch de radio? Ik dacht oh. dat er geen hoeven ging, joh. <lacht> oeh, ik heb een deed staan. Leuk, hè, de kick. De aardige jongens. Goed, we gaan het mysterie van Emily spelen. Oh, oui. uh, Jan Emers heeft een fijne tekst geschreven over iets of iemand. En u moet raden over wie of wat het gaat. En dan moet u bellen met 0800 1121, En dan uh, kunt u een knijpkat winnen. En uh, zo'n boekje van uh, uh, Charles van den Broek. Die heeft toch een aantal um, liedjes van um, Cornelis Vreeswijk verstript. Nou, hij heeft er weer een aantal gestuurd. Dus die kan ik ook cadeau doen. Bedankt, Charles. Goed, eh... Uh, hier komt het bedje. En hier is Masters Voice. Nederland kent 457 glossies. En die moeten allemaal verkocht worden door de pakkende cover. Die 457 covers zijn allemaal hetzelfde opgebouwd. Een foto van een leuke, redelijk jonge vrouw of man... Die vrouw heeft iets geinigs of iets chics aan... en ze glimlacht leuk of ze loert wat wulps naar de potentiële glossy koper. Een man heeft meestal een deerne aan zijn zijde... en die heeft zich drie badie niet geschoren. Onder dit alles een korte tekst. Vaak een citaat uit een altijd tegenvallend interview... want maar 20 regels lang, ergens diep achter die cover. Bijvoorbeeld... Ik zit best wel in een gekke fase van mijn leven. Of... Een half jaar geen seks kan heel leerzaam zijn. Waarom willen we dat weten? Het valt de geïnterviewde niet te verwijten. Die, zit, die zat alleen maar op en gaf een pootje... in de hoop op verlengde roemstatus. Het glossy-genre vindt nog steeds in bredere kring aftrek. En daar is hij dus, de werking van de inktvlek. 0800-1121 als u denkt te weten over wie Jan het hier heeft. Of over wat Jan het hier heeft. Goed, uh, ik ga muziek draaien. Uh, er is net een prachtig CD uit van uh, In A Cabin With. Hè, dat zijn die... En toch producers, die jongens, die steeds allerlei muzikanten samenbrengen. Soms uit hele verschillende landen en in heel verschillende plekken in de wereld. Gaan ze dan samen een weekje zitten en dan maken ze een plaat. Nou, nu even net iets anders. Allerlei Nederlandse muzikanten en zangers gevraagd naar een traditional. Om die naar hun hand te zetten. Nou, dat deden ze al eerder en nu is net deel 2 uit. Er staan echt mooie nummers op. Hier deze, Jan Nassar. is get a I lost my yellow basket i sent a letter to my mommy on the way i dropped it i dropped it i dropped it yes on the way i dropped it a little girl he picked it up and put it in her pocket she was trucking on down the avenue without a single thing to do she went back back back and all around If she doesn't bring it back. I think that I will die. A tisket, a tisket. I lost my yellow basket. And if that girlie don't return it, I don't know what I'll do. Oh, gee. basket won't someone help me find my basket and make me happy again again Was it green? No No no no Was it red? no No No no Was it no no no No Just a little yellow basket A little yellow basket Jana Goed aan de telefoon, Arie. goedendag Arie. Ja, ik word ook al een vaste beller. Ja, hoe komt dat? Ja, weet ik niet. Ik zit eerlijk te luisteren, maar ik luister naar het verhaal. Maar ja, hij moet een beetje zoetig zijn en een beetje rauw. Als het om een man gaat. Beetje zoetig en een beetje rauw. Ja, precies. Ja, dan moet ik tussen kiezen. Want jij zegt, hij schoor ze eigenlijk niet. Met zijn baard op zijn kin of weet ik veel. Maar ja... Ja? Oké. Okay. Ja, ja, ja. En, en, en aan wie denk jij dan? Jan Kramer. Volgens mij scheert hij zich juist heel goed. Ja? Hoe weet jij dat? <laughs> Die zit, Adi. Heel goed, hoor. <laughs> nou, ik ben wel eens met hem uit geweest, zou ik, zou ik ja. je zeggen. En toen was hij in de richter en ik was aan het dansen. Ik had wel, wel iets, iets gedronken. Oh. En ik ging onderuit en ik uh, scheurde mijn meniscus. Oh. Dankjewel, Jan ja. Kramer. En toen heeft Jan je naar huis gebracht. Getild. Ja, dan krijg je scheurbaard. <gacht> <gülpig> nou, Arie, het is helemaal fout. Dan moet ik hem niet in die hoek zoeken. Helemaal maar niet maar in die ik reageer op nou, het verhaal. je ja. zit, zit wel in de goede hoek, hoor. Oh, ja? ja? ik moet in die hoek zitten. Ja? Je je... Wel... Ja? ja, wel in een soort goede hoek. Meer zeg ik niet. Oké, okay, ja. okay, goed. Meer zegt hij niet. Het, het, het, dus blijf luisteren. Max, en anders bel je het, het, dat nog dat ook, een keer. Dat had ik ook met Max Moschewits. toen zei ik, euh, Max Ja. <gülpig> Arie, blijf je luisteren? Ja, ik blijf luisteren. Oké, bedankt hè. Oké, dan gaan we. Jenny, goeienacht, Jenny! Adi, miere, je verjari. Adi, miere, je verjari. Hoedah! Adi, miere, je verjari. Demi-confreer, Nou, Jenny, hartstikke lief. Nou, te gek. Ja, gedaan. Je bent de eerste die me toezingt uh, op, ja? op mijn jaardag. Hoe is het je met je? Je oren doen het nog. Ja. Hoe is het met okay. jou? Ook gaat het wel? Ja, maar ik heb je een tijd niet gehoord, hoor. Nee, en ik heb nog griep gehad, ook dat ik helemaal geen stem. Oh ja, nee, dan kan je niet bellen. Nou, nee. Goed. Jenny, wie denk jij dat het is? Ik denk aan de Linda. De Linda van die mol? Ja. De Linda van zijn er nog meer Linda's dan? Nee, nee, ik ken ook geen vast wel. Ja. Linda Van Dijk? Ja, die heb je oh, ook. Ja. Ja. Linda van Dijk heb je ook nog. Waarom denk je Linda? Jenny? Het uh, gaat toch over glossy, of niet? Ja, nou ja, indirect, ja. Ik heb mijn slaappillen genomen, dus zo helder ben ik niet, ja. Oh, je, je draait op halve kracht. Draait mogelijk, <laughs> je draait op halve kracht. Nou, dan vind ik je nog heel erg patent klinken hoor. Ja. Nee. Ja, op het moment dat ik mijn hoofd neerleg ben ik weg. Oh. Nee, we houden je wakker, we houden je wakker. Ja, maar... <laughs> Blijf recht overeind zitten. Het is wel helemaal fout, maar wie weet, weet je het naar de volgende fragment, oké? Okay? Oké, okay, heel da prettige dag. Dankjewel. Mag jij nu? En nog vele jaren op Radio 1. Ja, ik hoop het ook. Doei. Oké, okay, doei. Hier komt het tweede fragment. Hoe zou dat nou gaan? Achter de niet-glossy redactionele schermen. Zou de chef op een ochtendvergadering tussen twee slokken cappuccino... Iets mompelen, iets mompelen over dat hij iets gehoord heeft over die en die? En zal een ander dan gezegd hebben dat dat misschien wel kloppen kan? Want die en die was volgens hem laatst straal bezopen... toen hij met de dochter van zus en zo uit eten was. Nee, niet zelf gezien. Maar die ober daar, dat is dus een kennis van de dochter van je weet wel. Afijn, en dan zegt die chef dus dat ze natuurlijk niet gaan roddelen. Maar, zegt de chef, je moet dit wel zien als een belangwekkende ontwikkeling... in het culturele landschap. En als je het goed aanpakt, serieus dus... dan heeft de berichtgeving daarover een stuk maatschappelijke relevantie. Ook vanwege herkenning van de situatie door het publiek. Ik vind hem nog steeds moeilijk hoor. Uh, 0800-1121, als u het denkt te weten. En uh, Lucky Fons, oftewel Otto Wiggers, die uh, zingt hier. Uh, Sometimes I feel like a motherless child. Ach, goed. Op zijn hele eigen manier. <laughs> Dat is wel goed. Doe maar.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 Lucky, ja, dat wel. Ja, <laughs> <laughs> nou, Lucky vond houdt toch op. Ik bedoel, als je nou talent hebt in een schaal van 1 tot 10. Ja. ja maar, nou, geef hem maar een cijfer. Nou, ik denk, die jongen heeft een heel klein talentje. Ja, 1. Ja, oké. Okay. En, maar en, en, hij is een imagebuilder. Uh, nou, als hij in de spiegel kijkt, dan denkt hij, ik heb talent voor 10. En dat is een grote kracht. En daarom is hij ook Lucky. Ja, precies. <laughs> Je is zo goed gezegd aan de telefoon. Willem. Goedenacht Willem. Ja, goedenacht. Uh, goedenacht schat. Ik wou je uh, ten eerste hartelijk feliciteren met je verjaardag. Dankjewel. En ik vind het ook heel erg leuk dat, uh, dat jullie nu uh, samen een duo-presentatie uh, doen. Ja, dat zou ik eigenlijk ook wel elke keer willen. Maar ja, dan zou Jan wel betaald moeten worden. En ja, die zijn, ik Zijn er Tot samen. Ja. Maar ik vind, ik vind Jan, uh, Jan heel erg uh, goed. En ook wat hij uh, vertelt over uh, muziek. Ja, wat, en... ben jij, wat ben jij een aardige man, Willem? <laughs> ja, ja, of ik aardig ben, dat uh, laat ik aan de, aan, de, aan de kennis over. Maar uh, ik krijg alleen uh, hoop ik... Uh, uh, van je uh, en, en niets uh, uh, negatiefs te horen over Pink Floyd. Nee, oh, nee. ja, nee, nee, nee, nee. Nee, dat is echt... Uh, Atom Hard Mother mag je mij uh, midden in de nacht ja. wel wakker maken, hoor. Nou, maar dat nu is dus... dus. He, in het jaar wat ik je vertelde, dat ik in die leunstoel van mijn vader zat... Uh, in zijn studiekamer, ja. want daar stond de pick-up... en dan maar naar Atom Hard Mother luisteren. Oh, mijn... ik heb er duizenden keer naar geluisterd. En, uh, maar er zijn ook dingen van, van Pink Floyd waarvan ik denk, nou... Dat hoeft, ja, na, niet. Dat hoeft na, nou niet na, meer. Na, na, naast het trek van Roger Waters bedoel je. Ja, dat, dat vind ik zo'n Sagarijn. Die Roger Waters. Jij niet? Willem, wie denk jij oh, dat ja. het is? We <laughs> zijn een spelletje aan het spelen. Oh, wie wie denk jij dat het is? Dat is waar ook. Nou, ik, uh, ik zit er waarschijnlijk helemaal naast. Ja? Maar ik denk dat het uh, Jan. Uh, nou, denk ik, denk ik. Ik weet, ik weet toch wel lekker naast. Uh, Jan Heemskerk. Maar waarom? Waarom Jan? Ja, het was gewoon een. Uh, een, een, een, een ja, een, een hele, uh, ik denk toch dat ik het meer, het meer in, de, in, in de boulevardbladen moet zoeken. Dat weet ik eerlijk gezegd wel zeker. Ja. Uh, dus het, het, was een, uh, het was gewoon uh, een gooi. Ja, helemaal fout. Helemaal fout. Willem, ik ga door naar Sico. Hé, hey, fijne ja. nacht nog. Doe dat. Heel Dag, wil. like. Dag Willem. Oké, okay. hey, succes, uh, albei. Yes. Sico. Dag Adeline. Ja. Van harte met je verjaardag. Ja, dat wel. En ik heb een alternatief voor jouw knijpkatten. Oh, wat dan? Degene die het goed raadt, mag een keer met jouw presentatie doen. Nee zeg, hé. Ga je even ja, heel, heel, snel, heel snel uh, wieberen. Dat is zo zwaar, duo presentatie oh, naast oh. naast. Dat is verschrikkelijk. Dan nee, moet je weken ik... voor trainen, Sikker. Ja, denk je dat ik, dat ik iedereen zomaar naast mij accepteer? <laughs> dat kan ik best aan, hoor. Nou, nee, zeker. Ik zit op medicatie, weet je dat? Oh, Alleen maar vanwege oh. deze nacht. Zielepiet. Ja. Wie denk jij dat het is? Even het standengoed van de Ladder. Oké. Okay, um, ja. Waarom? Is dan de vraag. Waarom groot, denk je dat? Nou, die vent heeft een groot woord bier gehaald. Het zou dit, het zou dat. Zusje van die, broertje van die. Ja. En een kennis van zus, een kennis van zo. Ja. Ja. Ja, ja er, valt een hele, er valt nu een stilte die heel veel zou moeten zeggen. Dus het is goed. Nee, nee, het is hartstikke fout. Hartstikke fout. Eh, we gaan uh, over naar het derde fragment. Wat moet je doen. Dag, Sikko. Dag. Doei. En dan besluit het gezelschap om die en die maar eens te gaan interviewen. We pakken lekker breed uit, zeggen ze tegen die en die. Je verdient het. Dus die en die... Verteld over huwelijkscrisis, er doorheen zitten, het huis uitgaan. Vertwijfeld in een inderhaast betrokken hutje... somberen over hoe het nou verder moet. Totaal de weg kwijt geweest. Nee, wij, het publiek, we hebben er niks van gemerkt. Televisieoptredens gingen gewoon door. Kwestie van geestelijk even opveren. Maar daarna weer in dat zwarte gat gedonderd. Allemaal nog maar een jaar geleden. Hij is er weer helemaal bovenop. Oh ja? Nou, wij denken van niet, want anders had hij dat interview nooit gegeven. En voor één keer zeggen we, het medium is de schuld. Dankzij de Volkskrant kunnen we nooit meer iets lezen van die en die zonder domme, storende bijgedachten. Hartelijk dank. Ja, 0800-1121 als u denkt te weten. Nou ja, je moet natuurlijk wel de Volkskrant gelezen hebben. Anders kan je het niet weten. Ja, dan heb je een probleem. Mee, ja, uh, ik heb geen Volkskrant. Ik vond dat altijd een beetje zure krant. Maar het schijnt wel weer wat opgekrabbeld te zijn, hè? Nou, whatever. Uh, George Baker, die doet ook een traditional. Want dat is, die is ook in een tweede leven bezig. Hè? Over ouder worden op een leuke manier. Die doet hier... Uh, he, dus, uh, dat zijn dus een uh, traditional die hij naar zijn hand zet. Hij doet uh, Frankie en Johnny. Frankie and Johnny were lovers. Oh, Lordy, how that could love. They swore to be true to each other, just as true as the stars above. He was a man, but he done her wrong. Frankie and Johnny went walking John and his friends do Is that wrong So wrong Roll me over easy Roll me over slow Roll me on the right side baby Cause the bullet hurt me so well I was a man But I died Zo. Ja, George Baker. Hey. 67 dus ook even wat hoor. anders dan Una Paloma Blanca. Hè? Nou ja, die George Baker selectie. Ja, ik vond sommige nummers wel grappig. Maar ja. ik, ik bedoel, dit is toch veel lekkerder? Nou, in de uithalen hier hoor je een beetje Little Greenback-achtige dingetjes ja, ja. Uh, terug. Maar hij is goed. Ja, hij is zeker goed. Hij is hartstikke okay. goed. Aan de telefoon. Niels, goedenacht Niels. Goedemiddag uh, gefeliciteerd met je 35 ste verjaardag allereerst. Ja, dank je wel, dank je wel. En ik, heb, uh, ik ben al een kwartier aan het bellen met mijn vermoeden wat het antwoord is. En ik denk dat het om RTL Boulevard gaat. Leg dat eens uit, Niels. Ja, ik begrijp nou, wel hoe die dus, eraan dus, komt, dat begrijp ik wel. Maar... De omschrijving, het zou een fout zijn, uh, denk ik nu. Maar de omschrijving die je gaf over. Uh, dat, dat ging een beetje over robbelachtige toestanden en zo. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Maar die laatste omschrijving gaat dus heel duidelijk over een persoon, hè? Dat zal Albert Verlinde wel zijn. Nou, de Volkskrant wordt ook heel erg met name genoemd. Ja, dus je, oh. moet, je moet het eigenlijk... Daarom dat zei ik al, van, nou, eigenlijk is het een, een beetje een valse... want je moet deze week de Volkskrant gelezen hebben. Oh, daar, je, ik heb ook de Volkskrant hartstikke. niet, want wat zeg je? Dan heb ik een fout, denk ik. Ja, je hebt een hartstikke fout, joh. Heel nou, erg okay. goed. Bedankt voor okay. je inspanningen, Niels. <laughs> Bedankt voor het bellen. Dag. Dag. Doe. Uh, Marleen, Goedenacht, Marleen. Oh, wat zijn we heden blij. Oh Adlientje is jarig. Adlientje is jarig. Nou ja, oké. Okay. Zes oh, genoeg, zes is zes genoeg. We zijn blij. Lientje is jarig, dat vieren wij. Oké, okay, Marleen, so. dankjewel. Dag Meisje, gefeliciteerd dat yes. je maar een grote meid mag worden. Ja, oké, okay. precies. Oké. Okay. Dat ik spinazie mag Het gaat eten. gaat niet per lukken hoor. Nou, dat zijn mijn vragen ja. die grote meid. Nee. <laughs> ja, ik weet nu hoe je eruit ziet. Oh, jou ja, zo? Ik heb sinds kort een laptop. Oh! Ik ben met, op mijn oude dag in de elektronica gegaan. Nou, hartstikke goed. Ja. Maar, maar goed, heb je ja. een fijn feestje? Uh, uh, nou, dat moet nog komen, hè? dat moet ik nog zien. Uh, dat is, ja, uh. hier is het hartstikke gezellig. Ik heb taart. hier taart en wijn. En wijn. En, en, wijn. en, en die, die mag alleen Jan drinken, want die, die gaat zo naar zijn beetje. Maar ik moet nog wat doen. Ja, door. ja. Wie denk jij dat het is, Marleen? Ik denk dat het Henny Huisman is. Kom je daar nou op? Nou, daar had ik iets van gelezen. Dat hij in zijn glorietijd ernstig depressief was. Hm. Oh ja, nee, maar dit is vorig jaar. Hij was vorig jaar depressief. Oh nee, nee, dan is het hem niet. Nee. Gaan wij nog... Heb jij... Lees jij de Volkskrant, uh, Marleen? Nee, maar ik had een bericht ja. op internet ergens gezien. Ah, ja, okay. ja. Of uh, op, uh, op, hoe heet het, op uh, teletekst. Wat doen we nu? Uh, het is we niet gaan goed. Gaan... Het is helemaal niet goed, maar We nee. gaan uh, naar Marijke <laughs> dat niet goed. Het oh. is helemaal niet erg, want ik barst van de Oké. Okay. <laughs> Heel goed. Dag één. Uh, fijne nacht nog. Oké, okay, meisje. En een fijne verjaardag. Ja, dank je. Dag. Nou, dan hebben we nog een laatste kans. En dat is Marijke die belt. Hallo. Hallo Marijke. Nou, van harte gefeliciteerd met je Ja, dank je ja, ja. En ik, ik, ik val in de uitzending en ik ken de vraag niet, maar ik denk dat het antwoord Joost man is. Leg eens uit. Hoe kan je dat? Ja, hoe leggen ze uit? Omdat ik, uh, ik heb een interview gelezen in uh, de krant van gisteren en ik hoorde um, uh, wat, uh, ja, over wie het ging. En ik dacht, dat moet Joost Zwaargeman zijn. Maar ik weet alleen de vraag niet. Maar heb jij een interview met Joost Zwaarsman gelezen? Joost ja. Zwaargeman gelezen in Volkskrant. Wat vond je van het interview? Uh, ja, wat zal ik zeggen? Uh, nogal openhartig, maar ook een beetje... dat ik denk, wat treurig om dan in zo'n wijk te gaan zitten. Mm -hmm. Dat is bijna alsof je er een boek over wil gaan schrijven. Ja. En ja... Wat zal ik er verder van zeggen? Ik vond het wel een beetje een treurig uh, interview. <laughs> Oké. Okay. <laughs> nou, nou, ja. Mag ik het zeggen? Ja, ja Jan, ja, het is een ja. Het is goed, Marijke. Maar... Dank, ja. Nou, en leg nu even uit waarom, uh, waarom je dit geschreven hebt. Waarom je dit... Nou, uh, uh, Marijke, uh, jij verwoord aardig wat ik uh, ook heb ervaren. Ik lees dat interview. En ik ben, uh, nou ja, een alineaatje of drie onderweg. En ik denk, ja, wat is hier nou de relevantie van? Want ik begrijp van, nou ja, we zaten doorheen en... Ellendige periode achter de rug en hij parkeerde zijn auto verkeerd en hij kon, hij kon niks meer. Nee. En na een tijdje denk je van waar komt nou uh, uh, waar komt nou de informatie uh, waardoor blijkt dat dit allemaal relevant is? Dat ik dit niet zomaar zit te lezen, dat je niet ik de denk, privé maar, of de story dit zit gaat lezen naartoe, maar in de volkskrant, ja, maar nou. het ging helemaal nergens naartoe uh, uh, na, na twee pagina's, geloof ik. Uh, uh, nou, wist ik dus van, nou, die man heeft een rotperiode gehad. Dan denk ik, ja, dat hebben we er meer. En ja, we hebben er al niks van gemerkt. Want hij was dan bij Matthijs van Nieuwkerk, te gast. En, ja, want nou, alles is gewoon door. Ja, dan vermanden ja. die zich. En dat wil ik helemaal niet weten. Dat interesseert me echt helemaal niks. Nee. Vooral als zo'n interview geen, uh, verder helemaal geen decor heeft. Ja, in de staart blijkt dan. We hebben weer zijn een boek geschreven. En uh, uh, dat moet ook verkocht worden. Zoiets. Nou, ik, ik, ik, ik was wel verbaasd waarom ga je als je zo treurig bent... Uh, in zo'n uh, heel treurig uh, uh, wijkje uh, ergens in Noord-Holland zitten. Ja, nou ja, goed. Hij, dat is het enige wat een beetje is blijven hangen. Dat ja. ik denk van, ja, misschien uh, levert dat wat op of zo. Ja. Uh, in, uh, uh, um, om je daar nog wat dieper in te storten. Ja, zoiets. Dat is het enige wat bij mij is blijven hangen ja. eigenlijk. Dan wordt het zelfbeklag nog ernstiger. Ja, als je ja, een als een in een hutje in de middel of van nowhere zit. dan uh, uh, ja, uh, kun je er iets mee. Ja, ja zoiets. Ja. Nou goed, ik, ik hield er een beetje een nare uh, nasmaak aan over. Uh, omdat nou ja, na, na lezing dacht ik van... ja, ik ben eigenlijk helemaal niks te weten gekomen. Behalve dat die man van zijn vrouw af is. Nou, dat gebeurt en dat hij weer boeken wil verkopen. Ja, zoiets. Ja. En uh, dat was het dan. En uh, uh, nou ja, De laatste regel van uh, dit spelletje was... dankzij de volkskant kunnen we nooit meer... Iets van hem lezen zonder domme, storende bijgedachten. Want... Ja, maar daarom wist ik ook het antwoord meteen. Maar ik ben heel erg benieuwd wat nou de vraag was. De vraag was over wie gaat het? En toen zei jij, Joost Zwageman. Ja, en toen nee, zeiden maar, wij, het is goed. was de vraag is geweest. Dat was de vraag. Dat over de wie vraag. gaat deze omschrijving? Ja, maar ik heb de eerste omschrijving nog niet gehoord. Nee, maar je kon het, kon het ook eigenlijk pas weten na de derde omschrijving. Nou, was, Laten maar, we eerlijk zijn. Hij was wat lastig. Ja. Hij, hij was, was wat lastig. lastig. Ja, maar ik denk, Jan mag hem zelf voorlezen. Dus, uh... Oké. Okay. <laughs> hey, maar blijf aan de lijn maar rijken. Dan noteert Francis je, je, je adres. En dan krijg jij een knijpkat nou, en een boekie. Ja? Och, nou wat leuk. Dank je wel. Okay. En nog een hele fijne verjaardag. Ja, dank je wel. Oké, dag. Doeg. Dag. Nou, nou hebben we hebben nog uh, drie minuutjes. En dan moet ik starten met het volgende. Maar uh, wat zullen we draaien? Toch maar even Danny Boy van Peter Te Bos. Ook in de Cabin With Tradition. Oh, Danny Boy, de piep. The pipes are calling From glen to glen And down the mountain mountainside The summer's gone And all the roses falling It's you, it's you Must go and I must bite But call me back When summer's in the meadows Or when the valley's hushed And white with snow I'll be here In sunshine Or in shadow, Oh, Demi boy Oh, Danny boy, I love you so. But if you come and all the flowers are dying, and I am dead as dead I well may be, ja Peter, je ziet ons helemaal in slaap, en dat is niet de bedoeling. Uh, Cloud van Heijen. Nou, die doet mij altijd denken aan een, uh, een opperhoofd van een indianenstam of zo. Maar die terzijde. Cloud was in de jaren zeventig de jongste succesvolle Nederlandse fotograaf. En toonaangevend in inter de internationale popscene. He, met studio's in Amsterdam en Hollywood. Nou, hij kreeg talloze beroemdheden voor zijn lens... en zijn foto's verschenen in uh, vele internationale en nationale tijdschriften... hingen wereldwijd als posters in slaapkamers van tieners en muziekliefhebbers. En nu heeft hij een fijne expositie samengesteld van al die popfoto's. Zit er zitten echt heel erg leuke en verrassende foto's bij, echt Jan. Uh, de expositie heeft een tijdje in het Amsterdam Museum gehangen... waar ik hem dus ook zag, maar is binnenkort namelijk vanaf 1 december ook nog te zien... Uh, in het Grand Hotel in Amsterdam op de. Ik ga daar ook even opzoeken oude zeijs, juist de oude is. Oké, okay, goed. Uh, nou ja, ik, uh, ik, ik uh, uh, Op mijn site kan je uh, foto's bekijken. Op www. Van Lier heb ik een aantal uh, foto's uh, bij elkaar ge ge ge geplunderd die ik nu met Cloud ga besp uh, ga bespreken. Nou, gaat u mee? Kloot lijkt mij rond. Het, het moet beginnen met Andy Tilman, zei je. En dat is wel helemaal waar. Ja. Een prachtige jongen, 1974. En dan, nou nog steeds mooi, maar oud en ja, ziek. anderhalf jaar voor ze sterven. Ja, 2009. Was, uh, in 2009. Prachtig uh, portret. Bijna een skelet al, hè? Ja. En in 1974 was het de hoes van zijn uh, solo LP. Andy Tilman. Ik vind dit zo'n grappige foto. Die vier jongens uh, bij uh, Theater Bellevue... Ja. Op de, waar, wie zijn ja, dat? Daar werd altijd een popprogramma opgenomen. Ik meen van Ralf Inbar En dat is, was de Nederlandse groep Amsterdam. Oh. Daar zitten de broertjes Martin en Donald van Os in. En, uh, dat, Ze hebben een bos haren. Hè? Ja, ik, ik, ik, jonge mensen van tegenwoordig zouden denken dat het gefotoshopt is. Ja. Als je dat zo ziet. Ze hadden dan huizenhoog ja. haar. Maar een van de jongens was kapper. En uh, die had dat dan voor de grap, uh, of ja, de grap, dat was een beetje een soort trend, hè. een, een beetje hele uh, bolle, vreselijk. Ja. En het grappige is dat ik bij het uh, samenstellen per ongeluk die foto van Shopping Blue ernaast heb gedaan. Want Mariska Veers heeft daar ook zo'n pruik op. Vreselijke foto van Mariska, ja, dat, dat het toch heet... een mooie dame was. Ja, het is me gelukt de allerlelijkste foto te vinden. Hier zit een verhaal achter, want Kees Verlewe de manager, vond eigenlijk dat ze te sexy was, terwijl hij dat eigenlijk ook had, zelf had bedacht. Maar ze trok te veel aandacht met de boezem en het hele mooie als mooie zangeres. En toen hebben we een soort test gemaakt om te kijken of we dat niet konden verminderen. Nou, dat is faliekant <lacht> mislukt. Deze foto heeft, uh, no is nooit gepubliceerd geworden, want ze staat hier zo lelijk op. Dat is ook een beetje het idee van de tentoonstelling. Het gaat niet alleen over mooi, maar het, gaat, het moet een verhaal vertellen. En het is een verzameling van ook heel veel foto's die nooit gepubliceerd zijn. En dus dat, dat is het leuke. En wie is die meneer daar die daar zo op de dam bij de bushalte staat met zijn op weg naar kantoor. Ja, het, het zou een boekhouder uit Zuidoost kunnen zijn die naar zijn werk gaat hè, of iets in verzekeringen doet. Maar de man was net gedropt uit Schiphol en uh, ik heb hem bij de bushalte gefotografeerd. Dat is Percy Sledge, ja. die in een klein hotelletje op het Damrak werd gegooid, de Echt waar? <laughs> en dacht van nou, nu wil je toch zijn, <laughs> maak ook een foto op het Grappig. This way. By chance we'll walk downtown. If we should meet, just walk on by. Oh, darling, please don't cry. Tonight we'll meet at the dark. Boven in het Vondelpark. Die is ja. ook leuk. Cuby in de Blizzards. Ja, QB. Links zittend is uh, Harry Musquet. Rechts van hem Elko Gelling. Later nog in de Golden Earring gespeeld. En tussenin een schone jonge man die altijd toen al een zonnebril op had... omdat hij loemste. En hij had daar een enorm complex over: Herman Brood. Ja, het is echt, je moet even heel erg nadenken. En, ja, dat hij heeft ook een, tak, een takje geplukt, ja. zie ik. <laughs> Herman heeft schalks een. Een takje in zijn hand. Even kijken. Uh, ja, ja, Chaka Kaan was toen nog heel jong, hè, toen ze bij jou kwam. Toen zat ze nog in de band Rufus. Ze was zangeres van Rufus en het was zo'n funky band. Dat vond ik zo fantastisch. Ik had eerst Rufus gefotografeerd met Chaka. En de dag daarna is ze teruggekomen en hebben we solo-fotos gemaakt. Maar dat was gewoon een, een, een keiharde geluidsinstallatie had ik. En het was gewoon een dancefeest. We hebben de, al dansend alle foto's gemaakt. Kijk maar. Yeah. Ze meisje van 19, een heel mager. Uh, we hebben haar geprobeerd vorige week hier te krijgen, maar ze paste nu niet door de deur. Nee, ze is nu al uitgedijd. Maar ze heeft ook wel een heftig leven achter de rug. Ze heeft al wel heel veel ja. aan de drugs gezeten. Ja, heel, ik heb dat ook vernomen, dat dat heel een dieptal is geweest. Ja, ja. En ze is het nu toch nog een beetje aan het inhalen. We hebben nog wel contact, want ik ga een uh, sessie met haar maken. Ik, uh, het was absoluut onmogelijk. Twee weken geleden was ze in Nederland. Maar we gaan het in uh, Hollywood doen. Dus je gaat in Hollywood en dan weer foto's van haar maken. Ja. Heb je dan al een beeld van hoe je het wil gaan doen? Nou, ik heb gedacht om hem in een lachspiegel te doen. Zodat ze er iets uh, mager, uh, slanker uitziet. Maar ik weet niet of ze dat... Maar eerlijk, dat is, het is een idee van, god, hoe, hoe pak je dat aan? Want ze is behoorlijk... Uh, Zeg maar uh, in de breedte gegroeid. Dus ja, het moet wel iets, iets aantrekkelijks worden. En is het dan voor haar? Zij, zij heeft besteld. De ik denk dat, dat, uh, ja, dat zij dat gaat gebruiken voor een nieuwe uh, tour, een nieuwe plaat misschien wel, uh, een nieuw album. Oh, okay. Maar ook voor mijn uh, boek wat uitkomt. Want ik ben met een boek bezig van vroeger en nu. Dus... Ja, want over, om nou eens eventjes uh, naar nu te springen. Ik vind die foto, moeten we even heen lopen. Oh shit. Geef het niet, geef niet. Klopt tegen chips. Uh, chips. Klopt tegen een dingetje aan. Ik vind het een hele mooie foto, heel tijdloos. Maar die heb je dit jaar gemaakt. Dat is van de jeugd van tegenwoordig. Ja, grappig, hè? Die hebben we uh, drie maanden of twee maanden voor de opening van de tentooncentrum gemaakt in Artis en het zijn de leuke jongens van uh, de jeugd van tegenwoordig. En ik heb hem bewust uh, de foto naast Doorman geplaatst, omdat ik vind dat zij textueel, vooral textueel, nu op dat niveau van Doorman zitten. En doe maar, wat, heeft ook een trend ingezet. En ik vind het virtuose met taal, die jeugd van tegenwoordig. En ik vind het zo, zo leuk dat ze samen kunnen. Want het, het, ook heel symbolisch vind ik dat. Zij zijn nu ook de helden, kun je wel zeggen, van nu. Met diezelfde kwaliteit. Zo'n mooi meisje, zo'n lief gezichtje. Zulke fijne billetjes, zulke fijne lippen. Een fucking baas Zo hard om mee te klippen. Het is zo jammer, maar het is niet anders Oké, okay, ik weet Ik heb een paar dingen opgefokt Soms leek ik haas Als ik had vaak een paar slokjes op Daaraan thuis Komt hij uitgebreid gekookt had. vertje kon niet eten Omdat die aan. Samen rellen in het weekend Nog net geen junkies Doet je op je hoofd je fila. Als Humpty Dumpty Au Goed voor mij Is een schudding voor jou yeah. En je weet ik weet mezelf En je weet ik al verrelen. Dus wat ik wel en niet moet doen Of je mij niet te vertellen Als je het zo hard probeert Gaat het zo hard verkeerd Het was super luid Maar het is nu niet meer Au Want is ik stoppen Maar het voelt niet op oh. jou Jou. Dat weet niet jou. Ze weet niet als jou, ze weet niet als jou. Ze weet niet als jou, ze weet niet so als jou. Ze zweet het door niks niet niet. Naar beneden, zoals wij dat deden, baby. Ze weet niet, ze doet niet, ze voelt niet, ze proeft niet, niet als jou. Oh nee. Weet je nog die ene keer met z'n tweeën? Die ene keer met z'n tweeën in ons blauwtje. Op een hier, op een meer in een boutje. Zo aan en toch is het nu zo'n zoutje. Dan die ene keer. Zeker tijd dat iemand zat aan je beel. Was niet goed bij zijn hoofd. Nee, wat een de Dus ik rustte zijn kop tegen het raam aan voed. Charmistrata, Ratma, Drama, politie opgepakt, alles. Op uw hoor ik de schreeuwen assen. Mannen, voilà. zeker weet het, was een super leuke tijd, bedankt voor dat. Maar ook zonder jou, confessor Kankerhak, wij, wij, nee? nee? wij zijn niet meer wij, maar ik en jij. Ik bedoel, jij in de tatoeage op je rechterdijk. wij zijn niet meer wij, maar ik en jij. Ik bedoel, jij een tatoeage op je rechterbij. Ik kan me wanneer iets stoppen, maar het voelt niet dat jou. Het voelt niet dat jou, Het voelt niet dat jou. Jou. jou. Ze weet niet op jou. jou, ze zweet niet dat jou. Ze weet de niet dat jou, ze weet niet dat jou. Ze zweet het door de niet naar beneden. Zoals wij dat deden, baby. Zweten, niet, not that we zweten door niet op daar beneden Zoals wij dat deden, baby Ze zeiden wat een mooi vriendinnetje We deden leuke dingetjes Via ze grappen ringetjes Ringetjes met glimmetjes Bezoomen mooie zinnetjes Mijn meisje, mijn ijsje Mijn spinnetje, Met z'n tweeën Tussen de tekens Lekker glibberen Tussen het linnen, Dingetje. als je begrijpt wat ik bedoel. We mm, elke dag bij elkaar na te veel in mijn smoor. Laat me bedankt, drankje doen. Doof de pijn, zoals Prince zei: aan elk feestje komt eind. Maar ik heb je zien waarden in de regen zien zweten tussen de dekens en daar beneden. Van elkaar, op elkaar, in elkaar als kikketjes. Vroeger vroeg je vaak, fur, ik ben toch je spikkeltjes. Geen meisje, een gesmolten ijsje zonder spikkeltjes. Een vieze milkshake en een smaak zo pittig. Maar het voelt niet op jou. Het voelt niet op jou. Het voelt niet, niet op jou. Het weet niet op jou, ze zweet niet op jou. Ze weet niet op jou. Ze weet niet op jou. Zweet de niet. Not, not, not, so, like lady, zweet dat de nekels niet op dat beneden. Zo wij dat de baby. De zweet dat neekers niet zo dat beneden. Zo wij dat deden baby. Ik kan maar Wanneer iets komt, maakt het voelt niet op jou. Niet of jou. Het doet niet op jou. Het weet niet of jou. jou. Het zweet niet of jou. Het weet niet of jou. Niet op jou. Niet en wie zijn die vier grapjassen daarboven? Ja, die vier grapjassen. Dat is de band van Haar Brood. En dat is de Wild Romance. Ik en die Danny Lademacher. Danny en Koken. Kees Veerman. Moeten we moeten wel even omschrijven wat we zien op ja, die foto. Nou, de, wij waren de, de set aan het voorbereiden, technisch. Met lampen en met de camera's en filmrolletjes. Met mijn assistent, Patrice Steur. En we draaien ons op. En we, we horen daar, en dat zie je op die foto... een hele hard gichelende Herman. Want die had zich dus heel snel uitgekleed. En die vier slangetjes die ze... Hebben, die hadden ze tussen hun benen naar achter geduwd. Ze hadden zich en... alle vier uitgekleed. Ja. ja, dat zie je dan. En dat, daar had hij zo'n schik in. Want dat had hij echt in een minuut gedaan. En hij, dat zie je ook op die foto. Hij vindt het heel erg leuk. Ja. En Het is niet het idee van mij, maar hij vindt het heel erg leuk. Ik hij ziet van kloot, kijk eens even, dit is leuk. Ja, ja, nou, ja. dat is typisch Herman. Hij, ja. hij had altijd een verrassing. Bij ieder, hij heeft dit ook nooit herhaald. Hij had bij ieder fotograaf had hij iets anders. Ja. Dat zijn creatieve ja. inbrengt. All my friends say I'm a fool, I can still stand that new boy hanging around. Every night, honey, you, you not understand, well I know he is back in town. Hey Margarita, I want you so much, can't handle myself. Try to find me another lover that just turned out to be fooling myself. I love myself and I don't need else. Deze foto van Grace Jones, die is prachtig. Hè? Die is zo gestyled, zo'n stijlicoon was het. Ja. Wie, en wie heeft deze outfit bedacht? Ja, dit, dit is heel erg een goede vraag. Want zij was toen getrouwd met Jean-Paul Fransman. Ik wist nog niet de grootheid van die man. Er kwam een mannetje mee in de studio. We hebben anderhalf uur die opnames voorbereid met deze man. Hij heeft de jurken gestreken. En die rode kap die je daar ziet, heeft hij nog een beetje bijgeverfd met rode verf. En hij was echt, echt zo'n zo zo styling nicht, was het. het. Niet dat het een nicht was, maar het was echt zo'n zo tut. Die met strijkijstje in de weer was. En hij werd aan mij voorgesteld als, als haar echtgenoot. En toen we klaar waren, begreep ik pas dat dat Jean-Paul Goude was. Tenminste, toen, toen kreeg ik pas te horen hoe beroemd hij was. En uh, hij is de grootste reclameman van Frankrijk, nog steeds. Want als je die Chanel commercials ziet in de tijdschriften en in de films... Citroën reclame, ga dat maar eens googlen. Jean-Paul Goude met G-O-U-D-E. En die heeft dus haar hele image bedacht. Heel knap. Al vanaf een, vanaf een schetsboek. Voordat hij haar kende, had hij donkere meiden al zo geschetst. Een kunstenaar die dat al uh, in zijn hoofd had. Tu cherches quoi on la mort. Tu te prends pour qui Toi aussi, tu détestes la vie. Verder langs de foto's van Kloot uh, van Heijen. Tot zo.